1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met cardioloog Rachel de Bekke... over het onderzoek naar een genafwijking... waardoor mensen zomaar dood neer kunnen vallen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Friese tragedie in Friese mestsilo. Extra politieversterking naar Braziliaanse steden. En aanslag op VN-kantoor in Somalië. Van het zuiden uit komen er nieuwe onweersbuien... met hagel en zware windstoten. Tussendoor is er ook zon. In het oosten wordt het 28 tot 34 graden. In het westen en noordwesten 20 tot 26 graden. Morgen een tijdje zon, 22 tot 28 graden. En tegen de avond opnieuw zware buien. In Makinga in Friesland waren vanmorgen... vier mensen vastkomen te zitten in een mestsilo. Verslaggever Jeroen de Jager is er net aangekomen in Makinga. Wat is er bekend over die vier, Jeroen? Um, wat net bekend is gemaakt, is dat uh, drie van die vier zijn overleden. Die zijn inmiddels uh, weg hier. Nee, die uh, zijn nog niet weg hier. Maar er is één uh, gebonden. Eén die ook uh, uh, hier in die silo terecht is gekomen. En die is uiteindelijk naar het ziekenhuis uh, gebracht, uh, zojuist. Paul hij dacht, is hier van de politie aanwezig. Er is hier nogal wat brandweer. Er is uh, politie hier aanwezig. De ambulances zijn al weg. Nou, de ambulances zijn nog niet helemaal weg. We zijn nog volop bezig met het onderzoek forensische opsporing. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, je kunt zich voorstellen als je een melding krijgt vier personen in een messilo niet aanspreekbaar, lijkt heel ernstig. Ja, dan haal je alles uit de kan om hulpverlening te doen en hoop je dat je mensen kunt redden. Maar helaas drie mannen zijn overleden. Vier is in kritieke toestand naar het ziekenhuis buiten ernstig. En hoe is die kritieke toestand van die vier? Wie lang heeft daar hoe lang in die silo gelegen? Ja, kritiek is kritiek. Medicus ben ik niet, dus daar doe ik geen uitspraak over. Uh, wat gebeurt hier op dit moment nog? Nou, wat ik net zei, uh, forensische opsporing. Uh, dat betekent dat we onderzoek doen hoe dit ernstige ongeval heeft kunnen gebeuren. Daar nemen we de tijd voor. En om de vraag te beantwoorden van hoe heeft dit in vredesnaam kunnen gebeuren. Ja, daar geeft we tot op. Tot zover uh, Jan. Het verhaal, dat is een dramatisch verhaal hier. Jeroen Jager met het laatste nieuws: dus uit Makkinga. gaat. drie doden daar in silo één in kritieke toestand in het ziekenhuis. De regering van Brazilië stuurt extra politie naar de grootste steden in het land... waar al dagen wordt gedemonstreerd. Onder meer in Rio de Janeiro en de hoofdstad Brazilië... zijn al dagen betogingen tegen corruptie, armoede en dure sportevenementen. En in São Paulo liepen vannacht demonstraties uit de hand. In de steden wordt op dit moment de Confederations Cup gespeeld. Dat wordt gezien als een soort voorbereiding op het WK-voetbal... dat volgend jaar in Brazilië wordt gehouden. In de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben strijders van Al-Shabaab... de aanval geopend op een gebouw van de Verenigde Naties. De islamitische extremisten van Al-Shabaab werden anderhalf jaar geleden verjaagd op Mogadishu. Maar ze plegen toch nog geregeld aanslagen. Correspondent Koert Lindijer, wat is daar gebeurd bij dat gebouw? Lieden vanochtend bij de ingang van het VN-hoofdkantoor in Mogadishu uh, een autobom ontploffen. Een zelfmoordenaar deed dat. Uh, vervolgens gingen vermoedelijk vier strijders van uh, de terreurgroep Al-Shabaab naar binnen en begonnen, zoals een tweet van Al-Shabaab zegt, op ongelovigen. Te schieten. Dat waren dus de VN-medewerkers. De VN-staf zocht dekking in bunkers. Inmiddels hebben soldaten van de VN-vredesmacht... naar eigen zeggen de situatie weer onder controle. En nu wachten we op nieuws hoeveel slachtoffers er zijn gevallen... bij deze spectaculaire aanslag. Ja, een spectaculaire aanslag. Was dat, is zo'n gebouw dan niet beveiligd, denk je? Uit! Dus goed uh, beveiligd juist. Uh, vermoedelijk hebben uh, de aanvallers uniformen van de Verenigde Naties uh, aangehad. Je moet wel zes of zeven checkpoints passeren voordat je dat gebouw eindelijk in uh, kan komen. Verder ligt het vlak bij de luchthaven. en Die luchthaven die wordt uh, beveiligd door buitenlandse veiligheidsagenten. Uh, zoals de CIA uit, uh, uit Amerika. Op die uh, luchthaven zijn verschillende ambassades uh, met amb uh, ambassadeurs. Gezeteld. Kortom, het is een van de allerveiligste gebieden van Mogadishu. En dus ook uiterst pijnlijk voor de Somalische autoriteiten dat nu juist daar een aanslag kon worden gepleegd. Ja, de veiligheidssituatie toch nog niet helemaal geregeld. Hoe kan het dat die Al-Shabaab nou toch weer zo machtig wordt, lijkt te worden? Ze zijn anderhalf jaar geleden uit Mogadishu verdreven... maar zijn nog steeds in staat om uh, aanslagen uit te voeren... omdat het Somalische leger niet goed getraind is, opgeleid... en niet goed genoeg betaald krijgt. En omdat ook dus, uh, de 18.000 uh, VN-vredestroepen uit Oeganda en Burundi niet in staat zijn die stad van 1-2 miljoen inwoners uh, te controleren. Daarvoor moet het hele probleem van al Shabab worden opgelost. En dat betekent het verdrijven uit de rurale gebieden buiten de hoofdstad Mogadishu. Duidelijk Afrika-correspondent Koert Lindeyer. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Minister Dijsselbloem van Financiën is tevreden over het toezicht op het betalingsverkeer. Dat bleek in een debat waarin Kamerleden vragen stellen over de recente DDoS-aanvallen... waardoor internetbankieren soms onmogelijk was of veel trager ging. Het is uh, zeer redelijk op orde, voorzitter, zou mijn uh, oordeel zijn. Uh, en toch zullen we voorstellen doen om een aantal dingen nog verder te verbeteren. Hij komt dus nog met voorstellen voor verbetering. De minister Dijsselbloem voelt er niets voor... om de Nederlandse bank meer bevoegdheden of meer geld te geven. De Britse vicevoorzitter van het Lagerhuis, Nigel Evans... is opnieuw aangehouden in verband met seksueel misbruik. Evans is lid van de Conservatieve Partij, hij is openlijk homoseksueel. En hij werd in mei ook al opgepakt... nadat twee mannen een aanklacht wegens aanranding en verkrachting... tegen hem hadden ingediend. Evans werd vorige maand op borgtocht vrijgelaten. Toen hij zich vanmorgen volgens afspraak meldde op het politiebureau in Preston... werd hij opnieuw gearresteerd. Het zou nu gaan om drie gevallen van aanranding van mannen tussen 2003 en 2011. En Evans houdt vol dat hij onschuldig is. Sport Wielrenster Ellen van Dijk heeft haar titel als Nederlands kampioen tijdrijden geprolongeerd. In Winsum maakte ze haar favoriete rol waar. En Van Dijk reed de 26 kilometer met een gemiddelde snelheid van bijna 46 kilometer per uur. En Gio dat is toch wel enorm hard. 46, probeer het maar eens. Ja, dat is enorm hard. Toen was het ook wel een beetje het aan de stand. Het is een hele moeizame verbinding, Dijk, Gio. nu door vier de vierde titels bij, titel bij de... Nee, dat gaat niet helemaal lukken met Gio Dat is toch weer uh, vervelend. Um, wij gaan eens... Ben je daar weer? Ja, hij hangt in de telefoon. Kom maar, jongen. Ja, nee. Ik, ik wou zeggen, ze is het aan de stand verplicht. Uh, het is alweer de vierde titel bij de, bij de dames, bij de volwassenen dus. Zeker eerder was ze al uh, Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren. Ja, en als je dan kijkt ook naar afgelopen jaar, toen werd ze dus nationaal kampioen met overmacht. Ze werd wereldkampioen in de ploegentijdrit in Valkenburg met haar ploeg Specialized. Ja, en dan verwacht je ook inderdaad dat ze hier huishoudt. Nou, dat heeft ze gedaan. Ze heeft echt met overmacht het kampioenschap gewonnen. Want de nummer 2, Loes Gunnewijk, die staat daar dan gewoon 39 seconden achter 39 seconden dus achter de nummer 1. Op de derde plaats, trouwens, Annemiek van Vleuten, de Nederlandse kampioene, op de weg valt volgend jaar. Zij moet komende zaterdag tot titel verdedigen in Kerkraden. En zij eindigen er op 1 minuut en 1 seconde. Goed, Ellen van Dijk, dus die uh, Nederlands kampioen tijdrijden blijft. Uh, wie is de favoriet bij de mannen? Uh, de favoriet bij de mannen is natuurlijk Nieuwe Westra, de Nederlands kampioen van vorig jaar. Dat is toch de man uh, van vorig jaar. Maar reken ook op Lars Boom. Hè. Net uh, de sterrenzette Tour gewonnen. ijzersterk sterk daar gereden. Hij is ook gebrand natuurlijk op een titel. Hoewel hij met name de wegtitel van komende zondag nog belangrijker vindt. Nicky Terpstra moeten we meerekenen. Wie weet misschien wel Tom Dumoulin. De jonge Limburger die dit jaar de komende week voor het eerst naar de Tour de France mag voor zijn ploeg Argo Shimano. Ook hij kan verschrikkelijk goed tijd rijden. Hij is pas 22 jaar oud en van hem verwacht ik ook veel. En misschien Stef Clement nog. Stef Clement, ook een naam die even moeten noemen. Gio Lippens, ik dank jou wel voor jouw uitleg. Het is nu negen uh, minuten één geworden bij de B. John Bakker. Met files op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen, drie kilometer na een ongeluk. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein, vijf kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Er staat tussen knooppunt Plein en Rotterdam-Spaanse polder 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. U krijgt nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Drie doden in een mestsilo in Makinga. Mensen zijn daar ingekomen op de een of andere manier. Drie mensen is omgekomen. Eén zwaargewonde ligt in het ziekenhuis. Er gaat extra politieversterking naar Braziliaanse steden... in verband met alle onrust daar. En een bomaanslag op het VN-kantoor in Somalië.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 LUNCH. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Limburgse cardiologen zijn op zoek naar mensen met een bepaalde genafwijking... voor verder onderzoek. Een werklunch zometeen met cardioloog Rachel Tebekke. Voor de reportageserie in de praktijk zijn we deze week... bij de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Een organisatie die vooral werkt met vrijwilligers. Vrijwilliger Mieke Slingeland vertelt wat ze voor de vluchtelingen doet. Ik wil dit gezin ondersteunen en zoveel mogelijk voor ze doen. Uh, vooral in het begin ook. Zorgen bijvoorbeeld dat die kinderen heel gauw naar school kunnen... omdat dat heel erg belangrijk voor ze is. Ook in verband met de Nederlandse taal. Uh, de eerste levensbehoeften invullen voor ze. Ja, en om streeks half twee is er... .nl. De stelling dan, het is terecht dat Poont en WNL langer de tijd krijgen om te groeien. Die twee omroepen die krijgen extra tijd om te laten zien dat ze een volwaardige omroep kunnen worden. Eigenlijk zouden Poont en WNL moeten verdwijnen omdat ze te weinig leden hebben, maar... Volgens een meerderheid in de Tweede Kamer verdienen deze omroepen meer tijd... omdat de omroepregels in de tussentijd zijn veranderd. En ze graag dat rechtse geluid binnen de publieke omroep willen laten horen. Vandaar de stelling, het is terecht dat Poont en WNL langer de tijd krijgen om te groeien. Bent u daar nou mee eens of totaal niet mee eens? SMS dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. U kunt stemmen ook op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het ene moment zijn ze gezond, het andere moment vallen ze zonder zichtbare aanwijzing dood neer. Het zijn mensen met een bepaalde genafwijking... waarvan de oorsprong bij een paar families in Zuid-Limburg ligt. Cardiologen en genetici van het UMC Maastricht doen onderzoek naar dit zogeheten... SCN 5A-gen. En een van hen is Rachel Tebeke. en Zij promoveert ook op dit onderwerp. Goedemiddag mevrouw Tebekken. Het gaat hierbij dus om een specifieke genafwijking. Dat klopt. Het gaat hierbij over een afwijking op het SCN 5A gen. En dat zit precies op het positie 1617. En daar is een stukje van het erfelijk materiaal eigenlijk weggevallen. En, uh, en dat is weer, uh, gaat gepaard met een, een gestoorde elektrische stabiliteit van het hart. En kan kamerritmestoornissen veroorzaken. Er is een schakeltje niet goed, zou je kunnen zeggen. Dat klopt. Er is ja. een stukje DNA uitgevallen. Ja. Waarom is deze afwijking gevaarlijk? Uh, het is gevaarlijk omdat ja, je hart natuurlijk één keer per seconde ongeveer moet slaan. En op het moment dat die elektrische stabiliteit verstoord raakt, kunnen ernstige ritmestoornissen ontstaan. Dat noemen we kamerritmestoornissen. En uh, dan gaat het hart zo snel tekeer dat er eigenlijk geen goede bloeddruk kan worden opgebouwd die, uh, die de hersenen van zuurstof kan voorzien. En als dat niet binnen korte tijd wordt uh, uh, hersteld door middel van een elektrische schok bijvoorbeeld, door een defibrillator, dan kom je te overlijden. Ja, en, en er zijn van tevoren totaal geen signalen, het kan van een op het andere moment gebeuren? Dat kan, maar het kan ook zijn dat mensen van tevoren toch wel iets gemerkt hebben. Sommige mensen voelen namelijk die hartritmestoornissen als hartkloppingen aan. En uh, we weten ook wel dat er gevallen zijn waarbij die hartritmestoornis spontaan weer uh, stopt. En dan kunnen mensen dat gewoon als een, een hartklopping hebben ervaren... of als het wat langer duurt dat ze plots flauwgevallen zijn... en toch weer spontaan het uh, bewustzijn uh, ja. uh, terugkrijgen. En, en wat er aan te doen is, is dus een defibrillator meenemen elke dag... Ja, dat zou wat zijn. Hè? Uh, we, doen, uh, we doen wel bij mensen die een ernstig beeld hebben. Dus met name mensen die uh, een heel lang QT-interval hebben. Dat is uh, een van de parameters waarbij we kunnen meten of mensen drager zijn van dit, uh, deze mutatie. Uh, en mensen die ritmestoornissen hebben laten zien. Die kunnen in aanmerking komen voor een inwendige defibrillator. Ja. Uh, en die houdt hun uh, hart slag op slag, dag in dag uit in de gaten. Interessante en... vraag is natuurlijk, hoe bent u deze afwijking op het spoor gekomen? Ja, dat klopt. Dat, uh, dat is zo gebeurd, omdat wij uh, de afgelopen vier jaar... Uh, een drietal verschillende families uh, uh, ontmoet hebben... waarbij iemand in de familie plots is overleden of gereanimeerd is... en het gelukkig kan navertellen... Uh, waarbij eigenlijk verder geen structurele afwijkingen aan het hart gevonden zijn. En uh, dan komen die familieleden of de persoon zelf... Uh, uiteindelijk bij, de, bij ons cardiogenetisch team op het spreekuur. En dan gaan we heel nauwkeurig kijken naar alle hartfilmpjes... Uh, alle cardiale onderzoeken die gedaan zijn. Uh, en dan hebben we een idee dat het toch wel eens te maken... Zou kunnen hebben met een genetische of een erfelijke hartziekte. En dan ga je speuren in het DNA, in de in de betrokken genen ja. die, daar, die daar bekend zijn, of je daar een foutje kunt vinden. Ja. En uh, op die manier hebben die drie families precies datzelfde foutje laten zien. Maar het, het komt er dus meer dat u die verbanden hebt gelegd, want die familie zelf daar was geen uh, belletje gaan rinkelen. Nee, dat klopt. Uh, ook de families hebben we zelf gevraagd of zij uh, familiebanden kennen met de overige de twee of drie families. Uh, en dat was niet het geval. En uh, speurwerk nu met Fun Spatelski, onze beroepsgenealoog die we ingeschakeld hebben, dat laat ook zien dat uh, de voorouder heel uh, hoger op te, te zoeken is, waarschijnlijk uh, eeuwen geleden al. Ja. Ja, toen was dus de vraag: wie kan dit nog meer hebben? En daarvoor zochten de cardioloog en genetici van het UMC contact met de eerder genoemde Funs Partelski, genealoog en schrijver van het boek Limburgse Verwantschappen. Dat is het boek waarin die aantoonde dat Geert Wilders en Jolande Sap familie van elkaar zijn. Met welke vraag, meneer Partelski, kwamen die wetenschappers eigenlijk naar u toe? Um, nou ja, de wetenschappers kwamen naar mij toe, omdat zij wilden weten um, of er mogelijk een gemeenschappelijke voorouder was. Uh, ...van de mensen die uh, drager waren van het gen. Ja. En krijgt u vaker dit soort verzoeken? Nee, dit is, dit is nieuw. Uh, genetisch onderzoek uh, en genealogie is een combinatie die uh, uh, uh, in opkomst is... ...maar dit is voor de eerste keer dat ik dit meemaak. En, en welk materiaal kreeg u eigenlijk in handen om uh, te kunnen onderzoeken? Nou ja, je begint eigenlijk met, uh, met levende mensen, of, of hun ouders of grootouders. Dus een, een familiegroep, uh, het is meestal niet één familie, maar een familiegroep, omdat dat ook via vrouwelijke lijnen uh, doorvererft. Um, en dan ga ik daar een kwartierstaat van maken, uh, van de grootouders bijvoorbeeld. Het kan namelijk via uh, de moeder komen en het kan via de vader lopen, zo'n zo zo vererving. Maar u, u gaat aan de slag met een paar namen dus en, en dan blijken er uiteindelijk allerlei gemeenschappelijke voorouders te zijn? Nou, dat, zo makkelijk is het niet. Je zult toch heel wat voorouders moeten uh, opsporen om, om één gemeenschappelijke te vinden. En dat gaat soms uh, tien generaties terug. Hier was het toch, toch twaalf generaties terug voordat je de gemeenschappelijke, één gemeenschappelijke voorouder vond. Ja. En, ja, en is het en... zo dat die mensen dan die genafwijking hebben verspreid? Dat zou kunnen, dat weten we ook niet zeker, want uh, wil je dat zeker weten, dan moet je over de volle breedte zo'n kwartierstad hebben. Dat betekent dat je uh, voorouders hebt. Uh, kijk, rond 1700 heb je al zo'n duizend zo families waar je van afstamt. En, uh, en dat doet iedereen. En dan ga je vergelijken, uh, um, heeft meneer A en, en meneer B in die duizend eenzelfde voorouder. En dat is dan de gemeenschappelijke voorouder. Ja. En uh, soms heb je meerdere gemeenschappelijke voorouders, maar als je meerdere mensen hebt, ja, dan moet je zoeken. En zo'n kwartierstaat is ook niet in de volle breedte uitgewerkt. Dat zijn, uh, je bent afhankelijk van het archiefmateriaal wat er is, hoe, hoe ver je daarmee kunt komen. Dus je hebt heel wat archieven doorgespit? Je moet heel wat archieven doorspitten en... Uh, uh, en uh, en ook uh, gebruik maken van de bestaande publicaties. Dus onderzoeken die al geweest zijn en betrouwbaar zijn. Want daar gaat het natuurlijk om. Uh, je, je moet geen voorouders op, opvoeren waar je niet zeker van bent dat de mensen daarvan afstammen. En dan, uh, dan kun je een eind komen. Ja. Um, nog één ding, hè, want het, het betreft met name Zuid-Limburg. Maar hoe groot is nou de kans dat het zich toch gewoon over heel Nederland verspreid heeft? Dat heeft zich veel verder verspreid dan alleen maar heel Nederland. Kijk, als er een voorvader is, een gemeenschappelijke voorvader rond het jaar, in dit geval was het rond het jaar 1600, nou, er is immigratie geweest vanuit Zuid-Limburg naar heel veel streken. De blekers gingen naar Haarlem, de kleine handelaren zaten in Holland en in Friesland. Als ik u zeg dat, dat uh, Irene Wurst Zuid-Limburgse voorouders heeft, terwijl ze toch eigenlijk Friese voorouders heeft, maar toch een klein lijntje naar Zuid-Limburg, heeft of, of, of uh, Paul Witteman heeft dat ook, en ze zijn er wel meer. En, en, en, uh, ja, dus het kan heel breed breed verspreid zijn. En er was ook een grote uh, immigratietocht uh, in de in de 19e eeuw naar de Nieuwe Wereld, naar Amerika, Australië. Ja, ja. Dus, dus het is eigenlijk overal duidelijk. Dank u wel voor de uitleg. Funs Patelski, genealoog en schrijver van het boek Limburgse Verwantschappen. Terug naar uh, cardioloog Rachel de Wat kunt u met de kennis van meneer Patelski, uh, mevrouw Te uh, met de kennis van, van de heer Patelski, die, die is heel waardevol voor ons natuurlijk. Als wij uiteindelijk uh, de gemeenschappelijke voorvader uh, of moeder gevonden hebben... kunnen we van daaruit weer terug naar de huidige tijd. En uh, allereerst de inschatting maken natuurlijk... over hoeveel uh, uh, vermoedelijke dragers het zou kunnen gaan. Uh, we denken nu op dit moment dat het er mogelijk honderden... zo mogelijk duizenden er zouden kunnen zijn. Maar natuurlijk afhankelijk van hoe oud de mutatie al is... kunt u zich voorstellen dat dat, uh, dat, dat exponentieel... Uh, waardes kan gaan, uh, kan gaan betreffen. Uh, en wij willen uiteindelijk natuurlijk toch proberen. Uh, plots hartstilstand te voorkomen. en deze mensen voortijdig op te sporen. Maar wat uh, betekent dat? Dat het dus echt gaat aanschrijven van. let op, uh, er is iets bij u en dat klopt niet? Ja, dat is heel lastig, want je kunt, uh, je hebt 50% kans als je drager bent van het gen uh, foutje om het door te geven aan je kinderen. En je kunt natuurlijk terug in de tijd niet meer zien wie aan welk kind het heeft doorgegeven. Dus dat gaat echt uh, in eerste instantie uit van de mensen zelf. Uh, vandaar ook de oproep aan mensen die zich herkennen in een uh, verhaal van uh, plotselinge hartstilstand in de familie. Uh, dat die zich melden bij ons en dat we dan zouden kunnen kijken, ben je drager? Want uh, het is onmogelijk om al die families te gaan aanschrijven, uh, want je maakt Potentieel ook mensen heel ongerust die misschien wel helemaal niks, uh, uh, niks hebben. Wat maakt nou dat de ene persoon zomaar dood neer kan vallen en de andere niet? Ja, dat is een hele interessante vraag. Dat is een vraag die wij ook met dit onderzoek zouden willen kunnen beantwoorden in de toekomst. Uh, het is zo dat soms binnen één gezin wij zien dat er mensen zijn die de drager zijn van dit genfoutje. Uh, en nooit klachten krijgen. Terwijl dat de broer of de zus met hetzelfde foutje. Plots, uh, plotsklaps omvalt op een jonge leeftijd. En uh, wij zijn ervan overtuigd dat er andere beïnvloedende genetische factoren zijn. En dat zijn zogenaamde genetic modifiers in het Engels. Uh, en deze genetic modifier heeft dus een invloedende werking op het genfoutje wat die mensen al drager van zijn. Um, en deze genetic modifiers die zijn uh, veel voorkomend... naar alle waarschijnlijkheid in de gehele bevolking... en zijn op zich niet ziekteveroorzakend. Maar kunnen wel als... Uh, de de problemen zich opstapelen, de doorslag geven... van ofwel of geen ernstig beeld in de individu. En we denken dat als we deze genetic modifiers beter in kaart hebben gebracht... Dat, dat dit ook van belang gaat zijn voor de meer algemene bevolking. Dus bijvoorbeeld mensen die een hartinfarct krijgen... dus een verstopping van de kransdagader. Sommige mensen krijgen daar alleen dat hè, en overleven na een dotterbehandeling. Maar andere mensen krijgen dan ook zo'n ernstige kamerritmestoornis... En, en komen te overlijden of moeten ook gereanimeerd worden... En en we hopen dat deze genetic modifiers uh, ook hier in ons um, uh, meer richting geven... waar een patiënt uh, zich in, naartoe evolueert. U bent cardioloog. Uh, moet snel weer naar het ziekenhuis. In verband met een hele ja. bijzondere operatie heb ik begrepen. Wat gaat u precies doen? Uh, er is vandaag professor Nade Meni uit uh, Los Angeles op bezoek in het AMC. En hij gaat samen met de collega's van het AMC en met mij een speciale epicardiale ablatie doen. bij mensen die ook drager kunnen zijn van dit bijzondere gen. En dat betekent dat ze aan de, met een draadje en een katheter aan de buitenkant van het hart. Uh, die ritmestoornis gaan uh, ableren en wegmaken. Kijk aan, dus dat heeft ook met dit hele onderzoek te maken? Absoluut. Ja. ja. Nou, ik hoop dat die operatie in ieder geval lukt en dat het met het onderzoek ook goed komt. Dank dat u met ons wilde praten, cardioloog Rachel Terbekke, cardioloog bij het UMC in Maastricht. Heel graag gedaan, dank u wel.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 In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Ingrid Konings. Zij loopt mee bij de stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Met ruim 6000 vrijwilligers probeert Vluchtelingenwerk asielzoekers op allerlei vlakken te helpen. En ook worden de mensen begeleid als ze eenmaal erkend vluchteling zijn. Hier in Nederland dus. Vandaag loopt Ingrid mee met een van deze vrijwilligers. Die verschillende gezinnen helpt om een bestaan op te bouwen in Nederland. Hallo Freddy. Hallo. Hoe is het? Is goed met okay. de u. E. Ja. Je vrouw is naar de verloskundige geweest. kom even kijken hoe het is. Ja? Ja, je ja, bent welkom. Oké. Okay. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. Hallo. Allemaal weer thuis van school? Ja. Ik loop met uh, Mieke Slingerland mee. Zij is 64 oh, jaar en al een schrijf. aantal jaren werkzaam als vrijwilliger in de gemeente Harderberg. Hey. We zijn hier in het dorpje Gramsbergen bij de je, familie ja. Ruvukwa uit Congo. Nee. Dit gezin bestaat uit nee. vijf kinderen moesten de, moesten de, en een ja. vader die een aantal moesten jaar al in Nederland is. Leren. De kinderen en de moeder zijn pas zeven maanden geleden hier weer bijgekomen. En de moeder is uh, inmiddels hoogzwanger ja. van nummer zes. Ja, studiedag zeggen we dan. Ja? Oké, ja. Okay. ja. En je vrouw is bij de verloskundige geweest, Freddy. Hoe was het daar? Ja, vandaag ja, zij heeft de afspraken voor van kinderen. U praat bewust altijd Nederlands tegen uw cliënten. Ja, vooral tegen Freddy. Uh, en uh, sowieso ja, als ze het helemaal niet begrijpen en ze praten wel wat Engels, dan uh, gaan we ook wel in het Engels over, hoor, om toch dingen duidelijk te maken. Maar Freddy praat en begrijpt behoorlijk goed Nederlands. Dus ik doe het alleen in het Nederlands. En de kinderen begrijpen het ook heel erg goed. Alleen mama nog niet zo, hè? Ja.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 En daarna moet je dan dus toch wel wat afstand gaan nemen, want dan moeten ze hun eigen leven verder op gaan bouwen. En dat uh, gaat meestal toch wel heel erg goed ook. Uh, Freddy, ik heb nog wat kleding in de auto liggen. Ik ga dat eventjes pakken. En misschien is het wel handig dat je even kijkt of jij er nog wat van kan gebruiken voor de kinderen. Deze is is goed. dat goed? Deze is goed. Ja. Nou, er wordt heel druk gezocht. Ze vinden het natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Je moet alleen even kijken naar de juiste maat. Freddy, waarmee heeft Mieke je allemaal geholpen? Zij helpen voor brengen deze bank here. Voor gaan naar school voor kinderen. voor kijken de uh, brief. Ja, yeah, voor lezen de the brief. Zij helpen veel. Waar bent u nou het drukste mee bezig met zo'n gezin? In het begin ben je het drukste bezig om te zorgen dat, uh, dat ze goed in hun huis kunnen vertoeven. Dat alles er is wat ze nodig hebben. Dat de kinderen hun plek hebben, ook onder andere op school. En dat Freddy de weg weet of uh, het gezin de weg weet naar het kantoor voor vragen en dergelijke. Dat ze ook weten dat ze op ons kunnen rekenen als ze, ze, no als ze ons nodig hebben. U bent voor dit werk niet geschoold, u bent vrijwilliger. Bent u dan niet bang dat u de verkeerde dingen uh, ja, aansnijdt? Nou, wij hebben dus uh, regelmatig uh, overleg met elkaar. Er zijn mensen die werken al 15 jaar bij vluchtelingenwerk. Daar kan je natuurlijk aardig wat uh, van opsteken. En uh, je overlegt ook met elkaar. Je neemt uh, hele lastige beslissingen, dat doe je niet alleen. We hebben gelukkig nog steeds één coördinatrice. Dat is onze enige betaalde kracht. En daar kunnen we ook op terugvallen. En die is natuurlijk wel geschoold. En dat is heel erg fijn. En de woonkamer is inmiddels ontploft. Overal liggen truien, broeken, schoenen. Het lijkt wel een groot feest. Ja, zeker weten. Je kan het aan ze zien ook dat ze het dus heel erg leuk vinden. En ze hebben ook een eigen smaak. Dat merk ik dus wel, ja. Pikken er meteen uit wat ze leuk vinden. Bij de familie Ruvugwa, dus zijn Gramsbergen waren ze vandaag. Vandaag werd ook bekend trouwens dat staatssecretaris Fred Teven... het vreemdelingenbeleid wil versoepelen. Vluchtelingenwerk is daar in principe blij mee. Maar er is nog een lange weg te gaan, zeggen ze daar. Morgen hoort u daar meer over, want dan is het ook Wereldvluchtelingendag. Straks Stand.nl. Het is terecht dat Poont en WNL langer de tijd krijgen om te groeien. Wat vindt u van vind die beide omroepen? Kan via die stelling natuurlijk, kunt u dat kenbaar maken. Via de bekende kanalen, we zijn benieuwd naar u eens of oneens op die stelling, zometeen na het NOS Nieuws. Dit is Radio 1. E. Dit is Dorloop Megens. In Makinga in Friesland zijn drie doden gevallen nadat ze in een mestsilo waren vastkomen te zitten. Een vierde persoon is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is niet aanspreekbaar. Hoe de slachtoffers in de mestsilo terecht zijn gekomen is niet bekend.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 De Britse vicevoorzitter van het Lagerhuis, Nigel Evans, is opnieuw aangehouden in verband met seksueel misbruik. De 55-jarige Evans is lid van de conservatieve partij en openlijk homoseksueel. Hij werd in mei opgepakt nadat twee mannen een aanklacht wegens aanranding en verkrachting hadden ingediend. Hij was op borgtocht vrij, maar werd vanochtend opnieuw gearresteerd. Het zou nu gaan om drie gevallen van aanranding van mannen tussen 2003 en 2011. En dan nieuws uit eigen huis. Dominique van der Heijden volgt Ferry Mingelen op als politiek duider van Nieuwsuur. Het gezamenlijke nieuws- en actualiteitenprogramma van de NOS en NTR. Dominique is nu duider bij het 8 uurjournaal. Ze begint bij Nieuwsuur op 1 januari. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met files op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen, 6 kilometer. De rechterrijstok is daar afgesloten na een ongeluk. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk nog 2 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En de opruimwerkzaamheden op de N325 tussen het Gelderdoom en Westervoort 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van der Berg. Tot 2020 krijgen de omroepen WNL en Poont de tijd om te laten zien... dat ze een volwaardige omroep kunnen worden. Ze hebben namelijk niet genoeg leden binnengehaald in de afgelopen jaren. Hoofdredacteur van Omroep WNL, Bert Huisjes, ziet in dat WNL nog moet groeien. WNL staat voor een rechtsgeluid op de publieke omroep. En daarvoor zijn we opgericht. Dat, dat, ja, dat kan je alleen maar waarmaken als je ook een grotere omroep kan worden. Is het recht dat WNL en Poont meer tijd krijgen om meer leden aan zich te binden? en Zijn de omroepen een waardevolle toevoeging in het omroepbestel. Of zouden ze moeten verdwijnen... omdat ze de doelstelling nou eenmaal niet hebben gehaald? Ik praat erover met Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66. Dag meneer Verhoeven, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Poont en WNL hebben voldoende laten zien. Ja. Poont en WNL zijn onmisbaar voor het rechtse geluid binnen het omroepbestel. Nee. Rutger Kastigum is voor ons politici... de knuffelverslaggever van Den Haag. Nee. Echt wel... Ja, dat zijn uw woorden dan, hè? <laughs> uh, dan de stellingen. Daar mag iedereen op reageren natuurlijk. Um, het is terecht dat Poont en WNL langer de tijd krijgen om te groeien. Dat is de stelling. Uh, we zijn benieuwd naar u eens of oneens. SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Ja, meneer Verhoeven... U ontkomt er ook niet aan. Ik ga me noteren natuurlijk. Eens of oneens op de stelling? Ik ben het ermee eens. Ik vind dat Pound en WNL terecht een kans krijgen... geboden door de VVD en de PvdA, maar D66 had daar ook een voorstel voor... om nog vijf jaar in een verlengde aspirantvorm door te gaan. Maar de regel was volgens mij binnen een bepaalde tijd 150.000 leden. Zo niet, nou ja, dan is het jammer. En nu wordt die termijn verruimd. Vanwaar deze verandering... Nou klopt, er zijn eigenlijk twee redenen voor uh, om dat te doen. Maar allereerst moeten we constateren dat als we nu uh, niks zouden veranderen... dan zouden die omroepen nog tot uh, april 2014 hebben om alsnog die 150.000 leden te halen. Dat zou in het geval van WNL ook best denkbaar zijn. Voor Pound zou het misschien wat lastiger zijn. Maar dan zouden ze die poging nog kunnen doen. Dus ze waren nog, het is nog niet zo dat ze hun uh, target niet hebben gehaald. Maar even los daarvan is het zo dat we uh, de afgelopen jaren... een aantal keer uh, de wetten over de media zijn veranderd door uh, kabinetten Rutte 1 en 2. En toen WNL en Pound begonnen hadden ze zicht op een zelfstandige omroep worden. En dat zicht is nu ontnomen, want als zij voldoen aan alle eisen... moeten ze zich aansluiten bij een andere omroep. Dus hun, hun situatie is dusdanig veranderd... dat we het ook wel terecht vinden om ze dan wat meer tijd te geven. Oké, okay, maar die stok staat nog wel steeds achter de deur. Ja. Uh, dat Als het lukt om die 150.000 leden te halen, dus in 2020 is dat... dan moeten ze alsnog aansluiten bij een combinatie. Zeker, dat is het geval. Uh, het enige wat we nu doen is zeggen tegen alle nieuwe omroepen... die er in de toekomst bij komen, dus nu zijn dat WNL en Pound... Maar in de toekomst zijn er misschien nog andere uh, omroepen of organisaties die zeggen... wij willen een publieke omroep worden. Iedereen zal dan moeten aansluiten bij een van de acht omroepen... die na het aannemen van deze wet overblijft. En dat geldt ook voor Pound en WNL. Dus die stok uh, achter de deur blijft. Net als de kwaliteitseisen die aan de nieuwe omroep worden gesteld. Dus ook aan Pound en WNL. En uh, een ledencriterium wat aan die omroep hmm. wordt gesteld. Iemand op onze, op onze site zegt, Robert heet hij, uh, dit heet politieke manipulatie. Of je rekent met ledenaantallen of op een ander uh, beoordelingscriterium. Maar niet een combinatie. Nou, daar zit op zich wel uh, een kern van waarheid in. Uh, in, in, in principe is wat er nu gebeurt, we hadden 21 uh, omroepen, allerlei verschillende soorten omroepen, levensbeschouwelijke, uh, de gewone ledenomroepen, taakomroepen, we hebben allerlei verschillende soorten omroepen en het kabinet zegt, we moeten dat terugbrengen naar een beperkt aantal. Nou, D66 is daar ook voorstander van. Dus we gaan nu van 21 naar 8, maar inderdaad houden we bij het beoordelen van die overblijvende omroepen uh, eigenlijk verschillende standaarden aan en daar vallen Pound en WNL precies uh, tussen wal en het schip. En dat is ook een reden om ze juist wat extra ruimte te hmm. geven om het alsnog waar te maken. Maar goed, en, en de Politiek zegt, ja, we willen terug naar acht omroepen. Nou, daar is nu een hoop uh, inspanning wordt daarvoor geleverd hier in Hilversum. Kan ik ook ver verzekeren vanuit eigen huis. Uh, ja. Wij moeten samen met de, de KRO. Ja. Prima, iedereen heeft er veel zin in, maar dat, uh, dat kost een hoop uh, zweet, bloed en tranen. Exact. Ook. Um, ja, en, en dan krijgen we er nu toch ineens toch weer twee bij. Dus dan gaan we niet naar acht, maar naar tien, begrijp ik. Uh, nee, je gaat uh, uh, het blijven acht omroepen. Stel dat Pound en WNL met de verlengde tijd die ze nu krijgen in slagen om aan alle eisen te voldoen. Dus voldoende leden, voldoende kwaliteit en meerwaarde geboden. Dan worden ze zelfstandige omroepen die zich vervolgens direct moeten aansluiten bij bijvoorbeeld KRO uh, of NCV. En NCV inmiddels dan. Maar bijvoorbeeld kan het ook bij de NTR zijn of bij de VARA en BNN. Maar ze moeten zich aansluiten. Dat ja. blijft zo. Dus we gaan nooit meer naar negen of tien permanente nee. omroepen. Maar dat is dan pas vanaf 2020 het geval. Dat klopt. Dus de komende een, jaren zitten er nog aan al die tafels, vergadertafels in de heel veel en er zijn er heel veel van, zitten toch nog weer tien omroepen te praten. Dat klopt, alleen Pound en WNL zijn natuurlijk wel dusdanig veel kleiner... dat ze op dat punt vooral ook moeten zorgen... dat ze daar bijvoorbeeld samen uh, zorgen dat ze die vergaderingen bezoeken. En wij hebben ook al voorgesteld, dat D66... laat die twee nou juist samenwerken in die tijdelijke situatie... zodat we niet tien uh, omroepen hebben, acht permanent en twee tijdelijke... maar dat we één negende tijdelijke plek hebben... voor alle omroepen uh, die in de aspirantstatus zitten ze dat ze daar ook al wat, wat kunnen beperken in uh, overhead en uh, nou ja, dubbele salarissen voor, uh, voor allerlei organisaties, organisator, organisatorische functies. We hadden straks in ons mediationale reactie van Paul Reumer, de directeur van de NTR, die overigens uh, deze omroepen er dan bij krijgt. Hè, want die moeten dat uh, faciliteren, de NTR, dus mm -hmm. die aspirant omroepen moeten daarbij aansluiten. En die zegt eigenlijk, ja, het bestel wordt nu eigenlijk op slot gegooid voor eventueel andere mensen met omroepplannen. Uh, ik zou niet zien waarom, want uh, wat in ieder geval D66 betreft... en ik heb net uit het uh, debat bij de VVD en PvdA-inbreng hetzelfde gehoord... zijn er ook toekomstig nog steeds uh, mogelijkheden voor nieuwe omroepen... om te zeggen ik word aspirant uh, en gewoon uh, toe te treden. Alleen ze zullen zich dan wel weer moeten aansluiten... maar dat is nou eenmaal de afspraak uh, die we gemaakt hebben. Die geldt ook voor Pound en WNL, dus ja. in die zin is het wel eerlijk. Dus stel dat de ANWB een eigen omroep wil beginnen met 3 ja. miljoen leden... dan kan dat, zegt u, maar dan moeten ze wel een, een partner zoeken. Exact. Er zal nooit een zelfstandige omroep aan WB komen uh, volgens de huidige wet. Want we hebben acht omroepen uh, en er mogen er uh, bij komen. Alleen die moeten zich allemaal aansluiten. En daar zit volgens mij juist een echt groot probleem van het publieke omroepenstel. Namelijk dat we altijd wel de mogelijkheid houden voor omroepen om erbij te komen al moeten ze zich dan nu wel aansluiten. Maar eh, vertrekken nooit omroepen uit het bestel... Eh, waardoor het inderdaad aan de ene kant dicht zit, zoals de heer Reume eh, constateert... en aan de andere kant dus open staat. al wordt die eh, opening wel steeds smaller. Hmm. Uh, in ons mediaforum, uh, ook uh, eerder in dit programma... zei Erik Nomen, de hoofdredacteur van Nieuw Revue... geconfronteerd met dit laatste nieuws... Hmm. ja, uh, ik snap het wel, in politiek Den Haag zijn ze ook een beetje bang... voor de sterke lobby van de Telegraaf. En dit zijn allebei uh, ja, speeltjes die uit de Telegraaf uh, koken voortkomen. Klopt nou, dat? Nee, dat klopt niet, denk ik. Uh, wat ons betreft, uh, voor D66 geldt namelijk... dat we het zonder aanzies, aanziens des omroeps uh, doen. Uh, in dit geval gaat het over WNL uh, en Pound. Maar het kan in de toekomst bijvoorbeeld ook gaan over Human. Dat is nu nog een levensbeschouwelijke omroep. Maar die willen misschien ook aspirant worden. Nou, uh -huh. dat is een totaal ander soort omroep dan... Uh, en helemaal geen Telegraaf uh, speeltje natuurlijk. En daarvan hebben wij precies hetzelfde gezegd. Ook als zij in de toekomst zich uh, willen manifesteren... als zelfstandige omroep, moeten ze daar de kans toe krijgen... en moeten ze zich vervolgens... Uh. kunnen aansluiten En dan niet se bij de NTR, maar misschien wel bij de VPRO. Dus we willen juist wel ruimte bieden aan alle nieuwkomers. En D66 zal het nooit opnemen voor twee omroepen in het bijzonder. We doen het of in het algemeen, of we doen het niet. Ja, en nu gaat het toevallig over Pound en ja. WNL. Ja, hoe toevallig is dat? Ik lees even een tweet voor van Karel Kuil, is de hoofdredacteur van, uh, namens de NTR. Ja. Uh, en die okay. zegt uh, hoe de PvdA en de VVD, WNL en Pound het bestel inrommelen. Ja, ik denk dat het niet rommelen is. Wat, wat rommelig is gegaan is het mediabeleid van kabinet Rutte 1 en kabinet Rutte 2. Uh, eerst is gezegd, we gaan 200 miljoen bezuinigen. En vervolgens moeten er fusies plaatsvinden om dat mogelijk te maken. Daar hebben wij als D66 uiteindelijk ook mee ingestemd in alle partijen. Ging de omroepen driftig mee aan de slag gelijk? Exact, omroepen hebben dat ook goed opgepakt. Moet ook gezegd worden omroepen. Hilversum heeft echt mo uh, alle mogelijkheden ingezet om die, uh, die 200 miljoen besparing te doen. Om die fusies door te voeren. Er zijn banen verdwenen. Er zijn mensen die hun, hun, hun, hun hele andere taak hebben gekregen mensen die bij elkaar in huis moesten gaan, Karo en CV, Varen, BNN. Grote veranderingen. En toen is het door dit kabinet, kabinet Rutte 2 van PvdA en VVD, gezegd... We doen er nog even 100 miljoen bij. Ja. Daar zit de rommel, daar zit de ellende. En ik denk niet zozeer bij het toelaten van nieuwkomers... ongeacht welke nieuwkomers dat dan zijn. Ja. Dus dat met die, uh, ja, die lobby van de Telegraaf, dat is, dat is, uh, dat is niet waar, zegt u? Nou ja, laat ik het zo zeggen, D66, uh, en ik al helemaal niet... is niet gevoelig voor een lobby van de Telegraaf. Wij kijken gewoon naar de inhoud van, van voorstellen van deze staatssecretaris. Mm. Iemand op onze site zegt, Ja, het is heel simpel, ze hebben geen leden... omdat ze niet interessant zijn voor hun doelgroep en de rest van Nederland. Waarom ze dan nog tot 2020... Uh, kunnen veranderen, is mij een raadsel, zegt deze meneer of mevrouw. Nou, ze hebben natuurlijk wel uh, uh, leden en ze hebben nog niet voldoende leden. We zouden ze kunnen dwingen, en daar hebben wij ook uh, over nagedacht... om gewoon te zeggen, joh, niet zeuren, 150.000 leden moet je gewoon halen... voor april 2014, en dan heb je het waargemaakt. Wat er dan zou gebeuren, is dat ze ineens in plaats van 5 miljoen budget... wat ze nu hebben, en één of twee programma's... ze 30 miljoen budget zouden krijgen... en wel iets van 10 of 12 programma's zouden moeten maken. Nou, dat zouden ze nooit uh, aankunnen. En ze zouden ook nog geld van andere omroepen daarmee opslokken. Bijvoorbeeld van de NCV, maar ook van de KRO van de VARA. Hmm. Daar zit dus eigenlijk niemand op te wachten... behalve dan dat het consequent beleid is. Maar dan zou het omroeplandschap totaal scheef getrokken worden... waar niemand, geen televisiekijker in dit land, wat dan zou hebben. Nou, volgens mij moet je dan stoppen met principieel denken... en moet je praktisch worden. En daarom hebben D66, maar ook PvdA en VVD inmiddels voorstellen gedaan... om een tussenoplossing te zoeken. Ja, Goed, daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Ja. Dan nog even over waarom die twee ooit het bestel in kwamen... namelijk om het rechtse geluid te vertegenwoordigen. In hoeverre vindt u dat zij dat goed hebben opgepakt? Ja, ik vind dat een lastige vraag. Ik ben nooit zo heel erg van links en rechts. Past natuurlijk ook een beetje bij mijn partij. Want D66 is een middenpartij. En wij vinden dat links en rechts denken oude politiek. Maar goed, uh, uw vraag beantwoordende. Uh, ze hebben natuurlijk inderdaad geprobeerd... Uh, een wat rechtsere uh, gasten uh, uit te nodigen. Een wat rechtsere benadering te kiezen. Dan als tegenhanger van wat dan links is bij de VARA. Uh, ik denk dat ze er in ieder geval in geslaagd zijn. Pound is er in geslaagd om politiek veel meer onder jongeren te brengen. Of dat nou links of rechts is. Onder andere door. Voor, uh, de manier waarop Pau Nieuws uh, uh, de, de politiek benadert. En WNL heeft op zondagochtend een aardige show gehad, die goed bekeken werd uh, en gedragen door uh, mevrouw uh, Jinek. Dus die staat uh, tussenweg. Die daar weg is, maar die wel een uh, in ieder geval toevoeging is geweest. dus Even los van links of rechts, heeft D66 er objectief naar gekeken... en gezegd, met pau zijn de jongeren meer in politiek geïnteresseerd geraakt. Dat is een goede doelstelling voor de publieke omroep. En uh, bij WNL is er een goede zondagochtendshow bijgekomen... Uh, die goed bekeken werd en uh, waar veel nieuws uit kwam. Ja, ja, ik denk dan dat je het niet heel slecht gedaan hebt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat, dat rechtse geluid van WNL... Bijvoorbeeld, dat hoor ik eigenlijk helemaal niet of zie ik eigenlijk niet. Maar ja, hooguit bij Joost Eerdmans hier op deze zender. Daarvan zou ja. je nog kunnen zeggen uh, dat hij dat op zijn minst probeert uh, af en toe. Zeker, uh, ik luister ook wel eens... Ja. En dan maar, ik voei wat rechts, denk ik dan. Nee, dat valt heel erg mee. ik vind dat, dat is ook een, uh, Het is gewoon een, een stevige stellingname die, die kiest. Uh, hij kiest. Hij neemt gewoon elke dag een stelling en bespreekt die door. Uh, en, en, en hij gaat er stevig in. Maar ja of dat nou altijd helemaal rechts is of links... ik vind dat heel lastig te definiëren. Mm -hmm. Ik kijk veel liever naar de kwaliteit van het programma... en ja. het aantal luisteraars die het leuk vinden. Ja, maar goed, die twee zijn er toch bijgekomen... omdat in het algemeen werd gevonden dat de publieke omroep te links was. Ik bedoel, daar kan je ook allerlei vraagtekens bij zetten mm -hmm. of dat wel echt klopt... Mm -hmm. en of dat niet ook een, een soort mantra is wat maar voortdurend herhaald wordt. Maar het ja. feit was dat zij er bij moesten komen. En de vraag is nu eigenlijk... Van, hebben ze dat dan genoeg ingevuld? Ja, maar Die vraag hoeft eigenlijk niet beantwoord te worden. De vraag die wel beantwoord moet worden is de volgende. A. Halen ze genoeg leden, zoals afgesproken. En B. Leveren ze kwaliteit en meerwaarde... die hoort bij de publieke omroep. En er zijn in de wet die er nu ligt zijn er drie... Uh, ja, onafhankelijke commissies uh, die allemaal gaan bepalen, ongeacht of het links of rechts is, of uh, Pound en uh, WNL voldoende publieke meerwaarde hebben geboden. En als dat zo is, uh, dan hebben ze hun, uh, hun missie in ieder geval in de ogen van de politiek volbracht, ongeacht of het dan knallend rechtse journalistiek was of niet. Dat doet er dan niet toe. Ze hebben zich dan onderscheiden, want D66 hoef je niet te onderscheiden door rechts te zijn, maar wel door mooie programma's te maken. En ik heb net al geprobeerd uitleggen dat wij vinden dat WNL en Pound in ieder geval een bijdrage hebben geleverd aan het uh, aan Nieuw op bestel en dat Rutger af en toe een, een arm om jullie heen slaat. Dat uh, helpt misschien ook nog een beetje mee. Nee, dat staat er toch echt los van. Echt? Uh, ja, de ene keer is het heel leuk om door iemand geïnterviewd te worden... en de andere keer niet. Maar dat geldt ook voor uh, de, de journalisten van bijvoorbeeld de NOS... of de journalisten van, uh, van uh, Nieuwsuur of, uh, of, of Paul Witteman. Mm -hmm. Dus in die zin moet je niet kijken naar de manier... waarop je bejegend wordt als politicus... maar moet je kijken naar de kwaliteit van de omroep... en de programma's die ze maken. En dat uh, leggen langs de ja, verwachting die je hebt van publieke televisie. Nog twee reacties van mm -hmm. onze site wil ik u voorleggen. Iemand zegt, ik ben het oneens met de stelling. Als rechts een omroep wil, dan moeten ze een... Uh eentje oprichten en uh, lid worden en niet zeuren. Dat geldt voor alle omroepen, zegt deze meneer of mevrouw. Mm -hmm. In je luie stoel blijven zitten en klagen dat de publieke omroep zo links is... maar zelf niks ondernemen om daar verandering in te brengen. Dat kan natuurlijk niet. Nou ja, dat klopt. Als je echt een rechtse omroep wil... dan moet je gewoon de rechtse omroep van Nederland oprichten of een andere naam. En dan moet je dus aan de eisen gaan voldoen. Nou, Pound en WNL hebben dat gedaan. Ze hebben nog niet aan de eisen voldaan. Ze krijgen daar nu door alle veranderingen die er zijn geweest wat meer tijd voor. Maar als ze er over vijf jaar niet in slagen om voldoende leden en voldoende meerwaarde te bieden... dan zullen zij ook uit het bestel moeten verdwijnen. Ja. En de laatste reactie die ik u nog wil voorleggen voorlopig... is het systeem van... Achterhaalt analoog zendtijd verdelen onder ledenomroep nog wel houdbaar tot het jaar 2020. Ik betwijfel het, zegt deze meneer of mevrouw, euh, of dat fenomeen dan nog bestaat. Internet gaat volgens mij alles wegvragen. Ik betwijfel uh, met die manier mee uh, of de, inderdaad de oude televisieverdeling uh, uh, uh, zeg maar de, de leidende factor voor de toekomst uh, zal zijn. Aan de andere kant, we hebben gezien dat uh, lineair, oftewel uh, live televisie kijken, niet is afgenomen, maar juist is toegenomen. Mensen vinden het blijkbaar nog steeds leuk om volgens de programma, volgens de, uh, de, de, de, de, de programmering die de omroepen kiezen, samen op de bank televisie te kijken. En alles digitaliseren en laten kijken, uh, dat hebben mensen. Wel voorspeld, maar dat is niet uh, gebeurd. Normaal televisie kijken, tussen aanstekers is nog steeds een uh, heel belangrijk tijdverdrijf voor ja. mensen. Meneer Verhoeven, u blijft meeluisteren. Ik kom zeker, zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Hij is tweede kamerlid voor D66. Het is terecht dat Poont en WNL langer de tijd krijgen om te groeien. Dat is de stelling. Dus u mag daar zeggen uh, van of u het ermee eens bent of mee oneens. Dus u kunt eigenlijk ook indirect aangeven of u vindt dat die twee omroepen uh, een beetje de afgelopen tijd hebben laten zien waarvoor ze het bestel zijn binnengekomen. Laat het vooral weten uh, via de bekende kanalen, bijvoorbeeld door te bellen naar ons uh, gratis nummer. Voorlopig hebben 1050 mensen ongeveer gestemd op de site. 34% is het eens met de stelling, 66% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Henk van Haan, Amsterdam. Ik hoor bij die 66%. Uh, ik vind als je gedurende de wedstrijd de regels verandert... dan laat je de schijn van partijdigheid op je. Al zegt meneer Vroeven nog zo hard dat hij onpartijdig is... Uh, een paar jaar geleden uh, moest Link bijvoorbeeld uh, verdwijnen... omdat ze niet in die proeftijd uh, uh, ja. waren geslaagd om genoeg leden te halen. En er zijn er meer geweest die dat geprobeerd hebben. Ik kan me voorstellen dat je zegt vanwege het brede spectrum... dat er een rechtse omroep ook zou moeten zijn. Maar kijk dan welk van die twee in deze afgelopen periode de meeste leden heeft gewonnen. Geef die dan de concessie. En uh, dan kan die er misschien ook de leden nou. van die ander bij winnen. En dan uh, is die alweer dichter bij nou. de limit. U, vind, uh, u vindt eigenlijk op voorhand al dat die twee dan samen moeten gaan. Die poont en WNL dan maar samen uh, met al hun leden. En dan... Nou, dat kun je niet forceren. Maar... Je je kunt wel zeggen, jullie hebben zoveel uh, tijd gehad om je te bewijzen. En uh, uh, ik weet niet wel hoeveel leden ze hebben, maar degene van de twee die de meeste leden heeft, die heeft gewonnen. Ja, en die ja. krijgt die consistentie. Dank u wel. Stampertanel, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Diekema. Ik uh, wou eventjes uh, ook uh, mijn mening even geven. Ik vind eigenlijk al dat geklets over het aantal ledenaantal, uh, daar word ik een beetje spuugzat van. En omdat uh, iedere keer werd gezegd uh, hoe meer leden, hoe meer zendtijd. En uh, dat, dat, ge, dat geneuzel daarover, het ledental. Uh, ik vind eigenlijk, er moet gewoon gekeken worden naar de programmering en naar de kijkers. Dus laat maar zeggen, op die manier uh, trekt de ene omroep meer kijkers dan de ander. Nou, dan heeft hij gewoon meer recht op centheid. En op die manier, en niet zozeer met het ledental... Ja. En, en het is gewoon allemaal een, een, een, een geklets. En, en nou is het allemaal weer van de baan. En nou tellen de leden het aantal weer niet. En ah. nou wordt het dan weer per fusieomroep wordt dan weer een toegegeven. U, u tipt een in. beetje de het inconsequentie van de Haag aan u. Nou ja, ja. daarna maakte er gewoon een panel van. Ja. En wat ik nog wel eens aan toevoeg is. Die meneer die, zit gewoon, uh, die bij u in de studio zit, die zit gewoon ook uit zijn nicht te kletsen. Van er verdwijnen geen omroepen uit het bestel. Nou, dat is in dat geval wel gebeurd. Net zoals die meneer ervoor zegt, Link ja. is er gewoon eruit gezodemieterd. Ja. Terwijl ze die gewoon best erin hadden kunnen ja. laten ja. staan. En okay. trouwens, Veronica ja. is toen de tijd ook uit het omroepenbestel gestapt. Zeker. Dus. Dus het is gewoon uh, onzin wat die meneer zegt. Okay. in de klas. Dus ga... Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Bosman, Schinder. Ik reageer omdat ik mij dood oh. Zowel aan die meneer in de studio als aan het hele onderwerp. Oh. Link moest eruit gegooid worden. Nu mogen deze twee blijven. Want er moet toch zo'n nodige rechtsgeluid uh, zichtbaar en hoorbaar zijn? Ik dacht dat we dat al in de Tweede Kamer hadden tot onze uh, grote spijt. Maar goed, die zitten er. Meneer Verhoeven wouelt een eindweg over... Er moeten acht zenders komen. Hm. Twee doen dan tijdelijk mee, maar wel tot 2020. Maar D66-eisen, we hebben nog een oplossing. Die twee moeten dan weer één worden. Dan hebben we lekker maar negen omroepen. Het blijft fout. Ze de... moeten gewoon eruit. Dank u wel. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, ik ben het helemaal uh, oneens. Want ik vind dat ze er wel in moeten blijven. Want ik hoor lekker een ander geluid. En ik ben niet een van de jongsten. Maar ik graag horen hoe ik van Kastekum een keer de zaak flink aanpak. En als ik elke keer hoor van de meneer van de Francisca van Jolie... die elke keer altijd dezelfde is. Het zijn altijd dezelfde journalisten die altijd op de zeggen, oh. Dan hoor je geen ander geluid. Dus voor mij mogen al die aanroepen blijven. Ik hou van een leuk, fris geluid. U bent, u bent fan van Rutger? Ik ben een fan van Rutger. Uh, oh. Het maakt me niet uit. Ik wil ook zelf nog op mijn leeftijd nog verlet worden van Pauwnieuws. <laughs> uh, want ik bedoel, het zijn altijd links, ja. links, ja, ja. links. U hebt dat gevoel wel, inderdaad. Dank u wel. Stamperdel, goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, meneer Van den Berg. Uh, nou, dat zijn de mensen die niet uh, links zijn en niet rechts maar van slap gelul. En uh, dat doen ze dus bij die omroepen. Maar waarom zouden wij uh, twee dochters van een commercieel bedrijf... net met subsidie overeind houden? Dat is, uh, dit is gewoon een wangestalt En die meneer van D66, die niet links, niet rechts... Uh, maar uh, van slap uh, gewauw houdt. Die uh, komt er ook gewoon niet voor uit. Dat ze bang zijn om die telegraaf te zetten. Dat, dat was trouwens in hun forum ook al uh, aan de ja, aan de he, ik, ik heb het hem net ook voorgelegd dat dat, ja, uh, dat, dat ja, gezegd is. Nee, he? maar, maar joh, ze, och man, dat gaat dun door de benen. Maar uh, hoe heet dat? Uh, het is uh, die Dominique Sweesi, of Sweesi uh, heet hij toch? Uh, We, die, uh, Weensie. Die zou... Wees, deze, Wees die, hij, die, ja. die, die zou even de helft van zijn fortuin uh, moeten inleveren. En dan zou hij een uh, ledencampagne of een ledenwerfcampagne op kunnen zetten. Want die vent is er ingekomen met het argument uh, het, het, tegen het bestel te zijn. En ja. hij is de grootste rover wat uh, zijn inkomen betreft. Ja, maar hij heeft drie banen, zegt hij altijd. Ik ook. <laughs> Dank u wel. Stampernel, goeiemiddag. Jorgen, ben ik aan de beurt. Zeker. Ja, goeiemiddag, Jurgen, Ik word er hier niet goed van. Oh. Eén dag denk ik dat wij het land zijn van de regels. Ja. Ja, maar als de regels niet uitkomen voor de grote machten, hè, dan uh, zijn we het land van het handje klappen, van het versoepelen. En dan krijgen ze nog een kans. Ik word er niet goed van. Ja, duidelijk, dank u. Stam.nl, Van Oekel zei dat vroeger toch al: Ik word er niet goed van. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben ervoor dat ze je langer uh, de kans krijgen, natuurlijk. Ik zou er niet aan moeten denken als uh, bijvoorbeeld het bouwnieuws er niet meer zou zijn. Ik vind inderdaad dat ze echt iets anders brengen. Uh, dat ze ook, uh, uh, ja, soms gaan ze iets te ver, gaan ze over de rand. Daar sta ik dan niet achter. Maar ja, goed, dat, uh, er is geen enkel uh, iets waar je helemaal achter staat. Maar ze vragen eens een keer door. Ze, ze de vraag is, stellen eens een keer de vragen. Waar de, de, de mensen thuis mee zitten. Ja. Niet dat slappe gelul en dat eromheen gewauwel, allemaal. Ja, en inderdaad, is, maar, wat maar, ge, al zei, maar, uh, maar zeg nou eens even eerlijk: ja, dat is toch ook een beetje karikatuur om te zeggen van dat poont dan alleen maar de goede vragen stelt en, en verder niemand? Dat is toch ook niet waar? Ja, dat vind ik, dat vind ik toch wel. Want ja? ik, vind, uh, ik vind de vragen die gesteld worden door normale journalisten, laat ik het zo zeggen. Ja, die, dan, dan lijkt het meer van die kijk al op naar die personen die ze moeten interviewen. Mm. En uh, daar moeten ze vriendjes mee blijven, want die moeten ze volgende week ook weer interviewen. Ja. Maar ik zie bijvoorbeeld Sven Kokkerman, een goede collega hier van mij op Radio 1. E, die ziet toch hele scherpe interviews uh, houden hoor, met, met, uh, met iedereen. Uh, dus, dus ja, om maar even een voorbeeld te noemen is me nog niet opgevallen. En misschien dat dat het dan misschien is. Hmm. Uh, kijk, zij gaan wel eens ooit over de schreef. Dat valt op en dat houdt de aandacht vast. Ja, oké. Okay. En ja, goed, wat u betreft mogen ze blijven. Dank u wel, Stam.nl, Goedemiddag. Uh, hallo, met, uh, met Johan Stevens. Stevens Hey, Johan. Hoi. Ik, ik wilde dus zeggen dat uh, die Dominique, die, die, die, die uh, Wehly, we we hoe heet hij ook alweer? Ja, voordat we daar nou helemaal misverstand over krijgen. Dominique Wehsy. Ja. Ik hoor dus dat hij uh, 2 miljoen verdient. En dat, dat <laughs> vind wordt... ik dus echt gewoon veel, veel te veel. Het wordt met een minuut meer, geloof ik. Ik weet echt niet wat die man verdient. Nou, in, in ieder geval gewoon veel, veel te veel. Want het is van onze belastingcentra. Ja. En ik, ik, ben, ik ben dus dat dakbelegger, en ik moet, moet gewoon werken voor mijn geld. Ja. En maar... ik, ik snap dus niet... Waarom ik dan, dan, dan, dan moet betalen? Ik ja. kan het gewoon beter presenteren dan hem. En ik stotter als een malles, als je kan horen. Dus ik, <lacht> ik vind het dus echt gewoon helemaal niks. Ja, hij, is, hij is ook niet aangenomen omdat hij geen katholiek was bij de KRO, deze man. Da, um, na, na, da, waarom is hij wel achter? Dat da, da, da vraag ik je dan. K, <lacht> ja. Kan niemand presenteren? <lacht> ja. Waarom gaat hij met, met, met, ja. met, met, met mijn belastinggeld dan al? Ja, ja, ja. Uh, Oké, okay, bedankt. Duidelijk, het punt is duidelijk. Dank u wel. Ik ga snel terug naar Kees Verhoeven. Oké, okay, bedankt, man. Dag hoor. Uh, uh, dat was, uh, ja... ja nou, ik, ik zou zeggen, stuur gewoon een, een, een vacature... Uh, hoe heet dat? Een, een sollicitatiebrief in. Je weet het nooit. Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66. Wat vindt u van de reacties? Nou, Vroeger kwam ik graag uh, bij stand.nl... Uh, om uh, het gesprek aan te gaan over uh, inhoudelijk onderwerp. Maar ik heb nu wel een hele duidelijke oorwassing uh, gekregen... <lacht> waar veel omroepen uh, uh, het graag voor zouden doen. Uh, maar even op de, in, uh, op de, de inbreng ingaan. Een aantal mensen die... Uh, ja, die, die zeggen van, er wordt steeds uh, geschoven. En uh, de politiek in Den Haag weet niet wat ze willen. En dat is wat in, in Hilversum natuurlijk ook wordt gezegd. Hè? Voortdurend, voortdurend veranderen. We weten hier ook niet ja. meer zo langs wat we aan toe zijn. Nee, maar dat is ook helder. Uh, de, de samenleving verandert. Maar je moet uh, de, de regels voor de, voor de omroepen niet steeds veranderen. En nou ja, D66 is in ieder geval altijd heel erg tegen die extra 100 miljoen geweest. En dat had ook echt niet uh, gemoeten. Even over Link. Ja. Uh, want er gingen een aantal mensen uh, op in. Hè. Die zeiden van, ja, waarom nu wel een uitzondering voor uh, de Telegraaf lobby en Pound en WNL en niet? Uh -huh. Voor, voor Link destijds. Ja, daar was eigenlijk een hele duidelijke reden voor. Uh, en dat had namelijk gewoon met de bedrijfsvoering van, uh, van Link te maken. En uiteindelijk heeft een uh, onafhankelijke toezichthouder gewoon gezegd... de manier waarop daar met het geld is omgegaan is ontoelaatbaar. En dus hebben ze uh, ja. besloten de subsidie stop te zetten. Ja. Dus dat had niets met de ledenaantallen okay. van Link uh, te maken. Over, dus, over die ledenaantallen het is wel goed om dat even vast te uh, houden... want ben, anders krijgen we een hele scheve discussie. Ja. En dan, ja, dan klopt het gewoon ook bij, niet meer. Bij neer. deze genuanceerd door nu uh, dan nog even die ledenaantallen. Want daar zei uh -huh. ook iemand iets over. Die zegt, ja. ik word er helemaal gek van. De ene keer wordt gezegd... Uh, we doen niet meer met leden. Nu moeten we ineens wel weer allemaal leden. Je ziet ook allerlei omroepen zijn nu bezig weer met ledenwerfcampagnes. Ja, in consequentie. Nou, met die ledenantallen zit er natuurlijk wel een, uh, een lastig punt. Kijk, wat D66 betreft zeggen we inderdaad gewoon... Uh, wij zitten nu niet in de regering... Uh, stop met die ledenaantallen, stop met die omroepverenigingen... maak er gewoon productiehuizen van... laat iedereen die een programma wil maken de kans daartoe krijgen... en gewoon inschrijven bij nou, de organisatie die beoordeelt of dat wel of niet kan. In plaats van al die omroepen met ledenaantallen... en die dan weer geld gaan inzetten om leden te werven... in plaats van mooie programma's te maken. Dus eigenlijk ben ik met die mensen helemaal eens. Uh, alleen om van, het, uh, uh, van de huidige situatie naar het uh, ideale plaatje te gaan... moeten we een aantal stappen door. Nou, Dat is misschien ook wel een beetje het lot van, van politici in Den Haag. En die zijn we nu aan het zetten... Ja. Duidelijk, dank dat u mee deed in Stand.nl. Kees van Groen, Tweede Kamerlid voor D66. U hoorde bij de publieke omroep Stand.nl. De stelling blijft op onze site staan. U kunt daar de hele middag op blijven reageren. Hou de radio aan, want zometeen dit is de dag... met Margie Fixen en Jeroen Snel. Prettige woensdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Ah, oh.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 Kijk op mazaart.nl.